11 uur, Ewout de Jong met het NOS Journaal.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 Amnesty International vraagt de Iraanse president Rouhani... zijn verkiezingsbelofte na te komen over de verbetering van de mensenrechten. Nu er een overeenkomst is over het nucleaire programma van Iran... moet de president zich richten op de mensenrechten, zegt Amnesty. Honderd dagen na het aantreden van Rouhani... zitten de gevangenissen nog vol politieke gevangenen. Direct na zijn aantreden kwamen sommige hoogleraren en studenten vrij... maar Amnesty spoort de president nu aan... veel meer politieke gevangenen vrij te laten.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 Greenpeace activisten Ubels en Olazen gaan door met actie voeren. Twee maanden in een Russische cel hebben hun strijdvaardigheid niet gebroken. Dat zeiden ze in een interview met nieuwsuur. De twee horen tot een groep van 30 Greenpeace activisten die in september bij een actie in het Noordpoolgebied werden opgepakt door de Russische autoriteiten. Vorige week kwamen ze op borgtocht vrij. Het weer, eerst opklaringen en droog met op veel plaatsen lichte vorst. Later in de nacht en ochtend toenemende bewolking en lichte buien. Want in maart eerst met natte sneeuw. Smiddags droog met af en toe zon en dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Op vacaturekrant.nl vind je alle actuele vacatures, ook die uit de krant. Dus.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 Minister Ploemen pakte het kledingbedrijf Coolcat hard aan... omdat het weigert mee te doen aan afspraken... om de kledingproductie in ontwikkelingslanden veiliger te maken. Dat vond de baas van Coolcat niet leuk. Minister Ploemen was net een meeuw die op je hoofd scheidt... en dan doorvliegt zonder te kijken naar de consequenties van die scheid, zei hij. Ik hou van beeldspraak. Jammer alleen dat hij die uitspraak voor alle camera's herhaalde. Als je het zo vaak reproduceert, wordt het een beetje goedkoop. Net kleding. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Wordt 2014 het jaar van de vrede... voor sommige van de meest hardnekkige brandhaarden in de wereld? Cruciaal wordt 2014 in ieder geval... voor de toekomst van Afghanistan en Syrië. Twee landen waar we ons vanavond over buigen. Nathalie Wrighton is straks in de studio. Zij woonde jarenlang in Kabul, waar ze als correspondent werkte. En over Syrië praten we met onze correspondent Sander van Hoorn. Iets heel anders, The Ship from Hell... Zo worden trawlers, oftewel megavissersschepen, ook omschreven. Klopt dat beeld? Ik praat erover met een voor- en tegenstander. En wat doe je met meer dan 30 jaar ervaring? Juist, het delen met mensen in landen in ontwikkeling. De PUM, het programma Uitzending Managers, bestaat 35 jaar... en we spreken twee vrijwilligers. En om 5:12, voor 12 de kneu op weg naar het Songfestival. Dit allemaal, maar nu eerst het nieuws van... Maandag 25 november. Het einde van Nederland als Belastingparadijs is nabij. De Europese Commissie komt met voorstellen om belastingontwijking zo goed als onmogelijk te maken. De klaplopers moeten maar eens gaan betalen, vindt de verantwoordelijke Eurocommissaris. We can no longer afford freeloaders who reap huge profits in the EU without contributing. En daarmee verliest Amsterdam zijn aantrekkingskracht op een behoorlijk aantal multinationals. Zo is Ikea in Nederland gevestigd. Zo is Coca-Cola Griekenland een Nederlands bedrijf. De grootste oliemaatschappij van Italië eh, die is ook in Nederland gevestigd. Om nog maar te zwijgen van de hoofdkantoren van Apple, Google, Starbucks en Rolling Stones. Maar zover is het nog niet. Nederland kan een veto uitspreken over de plannen. En aangezien het kabinet het afgelopen jaar juist bij hoog en bij laag beweerde... dat ons land geen belastingparadijs is... zal staatssecretaris Wekers van Financiën dat ook doen. Of niet? Bedrijven die uh, alleen maar komen halen en niks komen brengen... Ja, daar ben ik niet van. Het ziet er nou uit dat de multinationals een ander veilig belasting heen komen moeten zoeken. Daar hebben ze nog ruim een jaar de tijd voor. De Europese Commissie verwacht dat de regelgeving eind volgend jaar rond is. Minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking richt haar pijlen vandaag ook op het bedrijfsleven. Specifiek op drie bedrijven. Kledingverkopers Coolcat, waar ik het net over had, Vibra en Prenatal... werden in de hoek gezet omdat ze de overeenkomst voor de schone klerencampagne nog niet steunen. Deze drie bedrijven hebben dat nog niet gedaan, maar ik hoop van harte dat ze dat heel binnenkort zullen gaan doen. De overeenkomst die ze moeten tekenen houdt in dat ze alles zullen doen om de werkomstandigheden van textielarbeiders in ontwikkelingslanden te verbeteren. Maar aan die overeenkomst zitten wat haken en ogen, zegt de directeur van Coolcat. En daarom zette hij zijn handtekening nog niet. In ons geval was het nog niet goed te overzien. Nou, en ik heb een verantwoordelijkheid naar 1600 mensen die hier werken... kan niet zeggen, God, ik heb iets raars getekend... Ja, nu kan ik jullie salaris niet betalen. Coolcat-directeur Roland Kaan heeft dan ook maar weinig waardering... voor de naming en shaming van de minister. En om dat kracht bij te zetten, heeft hij voor haar een eigen neem bedacht. Een die schijnt op je hoofd en dan vliegt hij door. En die kijkt niet waar hij schijnt. En die kijkt ook niet naar de conserventie van ze schijnt. De drie bedrijven zeggen overigens niet dat ze nooit zullen tekenen. Ze willen de gevolgen van een handtekening eerst beter bestuderen. Volgend voorjaar is Den Haag even het centrum van de wereld. 58 regeringsleiders, 5000 ambtenaren en nog eens 2000 medewerkers... gaan dan proberen de wereld een stukje veiliger te maken. Dat is in ieder geval ons doel... Om ervoor te zorgen dat het risico dat terroristen een vuile bom kunnen maken... dat terroristen over nucleair materiaal kunnen beschikken... dat dat risico een stuk kleiner wordt. Maar eerst moet Den Haag een stukje veiliger gemaakt worden. Anders komen die wereldleiders er niet. En dus worden er snelwegen afgezet, komen er beveiligde zones... en zullen mensen rondom het congrescentrum rekening moeten houden met overlast. Die zijn dus nog niet jarig. Al zal het volgens burgemeester Van Aartsen wel meevallen. Ook al zijn ze wel jarig. Dat zijn ongeveer 150 mensen die heel direct eh, door de aanwezigheid van de top worden getroffen. Maar ze kunnen hun huis in en uit en ze kunnen ook nog een verjaardagspartijtje vieren. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En mijn collega Martijn Nijhuis heeft alvast de kranten voor ons gelezen vanmorgen. Ja, dat klopt. Mensen moeten zich niet zomaar uit voorzorg laten testen op allerlei ziektes. Dat zeggen een medisch socioloog en een oncologisch chirurg in trouw. Want die testen voor bijvoorbeeld borstkanker en darmkanker zijn niet heel precies. Zo'n test kan bijvoorbeeld aangeven dat je darmkanker hebt... en dan blijkt het na de onderzoek dat dat niet zo is. En als dat je overkomt, dan gaat het vaak je leven beheersen, zeggen de tweede deskundigen. Want je blijft toch denken, er zal wel iets mis zijn... En bovendien leveren die testen niet per se minder doden op. Minister Schippers denkt er nu over... om het Nederlandse verbod op zulke scans op te heffen. De medisch socioloog zou dat bijzonder tragisch vinden. Veel politiemensen zijn in hun vrije tijd slachtoffer van agressie en geweld. Ze worden buiten werktijd bedreigd, geïntimideerd en zelfs mishandeld. Dat lijkt uit een enquête in opdracht van de politievakbond ACP. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie zegt dat hij zich is rotgeschrokken van de onderzoeksresultaten. Het nieuwe ontslagrecht is helemaal niet soepeler dan het huidige systeem... dat zeggen arbeidsrecht experts in het FD... Die experts hebben het wetsvoorstel bekeken waar het kabinet vrijdag over praat. De positie van de vaste werknemer wordt met die nieuwe wet juist verstevigd. Politici presenteren de nieuwe wet als versoepeling. Hij moet een eind maken aan de hoge ontslagbescherming in Nederland. Ook moet het verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers worden verkleind. Maar arbeidsrechtexperts vinden dat het kabinet dat niet lukt. Het wordt dus niet makkelijker om ontslagen te worden. Werkgevers moeten eerst nog steeds een dossier hebben aangelegd... van een werknemer die niet functioneert en een traject hebben aangeboden. Bovendien kunnen werknemers vanaf 2015, als die wet ingaat... in hoger beroep en cassatie tegen een ontslagbeslissing. En nu is dat niet zo. En flexwerkers die ruzie krijgen met hun baan en naar de rechter stappen... krijgen vaak gelijk met hun baas, denk ik moet het zijn. Zeker. Dat, dat blijkt dan weer uit een inventarisatie van de Volkskrant. Er zijn steeds meer van die flexwerkers die verdienen minder en zijn vaker werkloos. En omdat ze kort werken hebben ze nauwelijks recht op WW. Rechters weten dat minister Ascher de mogelijkheden van flexibel werken wil inperken. En daar houden ze dus nu al rekening mee. Utrecht is geen echte sterrenstad. Dat zegt de voorzitter van Toerisme Utrecht in De Telegraaf. Het enige Utrechtse restaurant dat de Michelinster had, Karel de Vijf, is hem kwijtgeraakt. Ja, in Utrecht wonen vooral studenten en die zitten niet te wachten op duur eten, zegt die toerismewoordvoerder. Die heeft morgen waarschijnlijk allerlei woedende restauranthouders aan de telefoon. Die Michiel van der Schaaf. Want hij zegt ook. Geen enkel ander restaurant in Utrecht heeft genoeg culinaire capaciteit voor De Ster. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Love is a burning thing. And it makes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 we hebben dit uitgekozen omdat uh, afgelopen weekend een deal is gesloten... tussen uh, de zes wereldmachten en Iran over het atoomprogramma van Iran. En wat bleek terwijl dat gesloten werd, dat akkoord... werd beneden een liefdadigheidsbal gehouden en dit nummer was te horen. Vandaar. Op 22 januari wordt er in Genève... een internationale vredesconferentie over Syrië gehouden. Tenminste, Sander van Hoorn, goedenavond. Goedenavond. Die conferentie zou een half jaar geleden al gehouden worden. Komt die nu wel echt? Hmm, ja, nou ja, het lijkt er op dit moment wel op, maar ik sluit helemaal niet uit dat er uiteindelijk er toch van afgezien wordt. En nog even ervan uitgaan dat die wel doorgaat, laten we optimistisch blijven. Wie moeten er dan zo al aan tafel zitten? Nou ja, op zijn minst uh, lijkt me de partijen die het vandaag bekend hebben gemaakt, dus dat zijn Amerika en Rusland. Uh, maar toch ook, niet onhandig, uh, de Syrische regering en de Syrische oppositie. En uh, ja, dan zijn er natuurlijk nog veel meer landen die daar iets in de melk te brokkelen hebben. Kijk, dat de, de permanente leden van de Veiligheidsraad erbij zijn, dat is logisch. Maar wat bijvoorbeeld te denken van Turkije, Iran, Saudi-Arabië. Allemaal mensen die uh, een van beide partijen steunen. Ja, het zou toch wel heel erg handig zijn voor het welslagen van zo'n uh, conferentie als die erbij zijn. Maar de uh, uitnodigingenlijst, om het zo maar te noemen... Die is nog niet vastgesteld. Uh, dat is nog maar één van de dingen die nog niet helemaal duidelijk zijn. Dat gaat uh, als het goed is volgende maand gebeuren. Afgelopen weekend werd er een deal gesloten met Iran over het nucleaire programma daar. Je zou ja. kunnen zeggen dat de banden met Iran wat uh, aangehaald zijn, dat die verhouding iets minder ijzig is. Um, is dat een gelukkig toeval en dan maakt het in ieder geval meer kans om, om aan te schuiven bij dit overleg? Ja, nou, het is, het, is, het, is, het is een gelukkig toeval natuurlijk. Want het is niet zo dat na dat akkoord opeens uh, iedereen weer naar Syrië ging kijken en er opeens uh, dit uh, uit de voorschijn is gekomen. Lakter Brahimi, dat is de speciale gezant uh, van Bank voor Syrië. Die is natuurlijk al langere tijd aan het praten, vooral met Amerika en met Rusland. En uh, die zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat uh, het makkelijk werken is... dat er een toenaring is tussen uh, Iran en de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk ook niet uh, sinds dit weekend pas. Uh, er is toch wel vrij duidelijk geworden dat er onder, uh, Hanse gesprekken al een tijd lang werden gevoerd... Uh, die werden dan in Oman, een golfstaat werden die gevoerd. Maar eerder natuurlijk hadden we de wereld die uh, een warm gevoel in de buik kreeg toen uh, uh, de algemene vergadering Obama en Rouhani elkaar net niet de hand schudden, maar wel uh, via Twitter met elkaar communiceerden. Uh, met elkaar uh, een, een telefoongesprek hadden. Ja, dat was toch wel een begin van, van een optimistische periode. En Brahimi, de topdiplomaat die die is, die zal daar ongetwijfeld uh, gebruik van hebben proberen te maken. Nou ja, of dat dan Echt helemaal gelukt is, ja, dat waag ik een beetje te betwijfelen. Want die datum die nu uh, genoemd wordt, dat, dat, dat lijkt me ook een soort. Het um, proces van de verdongen feiten. Hè? Dus we schrijven een conferentie uit. Uh, we gaan wel zien waar we over gaan praten. We gaan wel zien met wie we gaan praten, want wie zit daar namens de oppositie? Wat voor macht hebben die? Wie zit daar namens de regering? Zit asfalt daar aan tafel? Nou ja, dan kan je die oppositie uh, zal daar niet blij mee zijn. Dus hè, dat dat soort dingen die zullen dan wel gladgestreken worden lijkt de gedachte voor die conferentie begint. Hmm. Maar ja, het is maar helemaal de vraag of dat lukt. Want je ja. zei zelf al, in mei was de eerste keer... dat ze dat zouden willen proberen. Sindsdien, telkens hierover... bleek dat een struikelblok te zijn. Laat ik het zo zeggen. Als Assad niet aan tafel zit... is het dan per definitie mislukt? Of kan je dit buiten hem om toch nog succesvol tot een einde brengen? Nou, dat kan op het moment dat het besluit... Door de Syrische regering genomen wordt of door de landen die uh, de regering steunen, Iran, Rusland, die druk uitoefenen op Syrië, om daar niet bij aanwezig te zijn. Maar op het moment dat hij gewoon niet wordt uitgenodigd, ja, dan lijkt het me een, een uh, onbegonnen werk, omdat de Syrische regering juist heel duidelijk nu uh, ook weer wat sterker op het veld zegt: ja, uh, Assad die uh, blijft gewoon. En als het volk in de verkiezingen in 2014 beslist dat hij moet blijven, dan blijft hij ook nog een volgende termijn. Dus ja, dat, dat lijkt me niet uh, realistisch dat hij daar niet bij is... als hij daar zelf niet voor kiest. Ja, En dan heb je het ook de hele tijd over de oppositie. De Syrische oppositie. Nou weten we dat onderhand... Uh, niet meer wie dat allemaal zijn. Ja. En aan welke kansen staan. Al-Qaeda is ook actief... in Syrië. Wie nodig je daarvoor uit? En wie geef je het zwaarste gewicht aan tafel? Nou ja, als het aan het Westen ligt, die uh, Syrische Nationale Raad... die uh, gematigd is, die uh, voor een deel bestaat uit mensen die in het Westen bekend zijn. En dat is zoals bekend meteen het grootste nadeel natuurlijk. Want uh, groepen als uh, uh, ISIS, uh, Jabhat al-Nusra, al qaeda achtige groepen... die hebben al lang laten weten dat zij zich niet gelegen laten liggen... aan uh, wat die Syrische Nationale Raad zegt. En, dat zijn toch de mensen die op de grond de broek aan hebben. En op het moment dat die zich niet aan een eventueel akkoord... Hè, zo het er al komt, gelegen laten liggen, ja, dan, dan heb je een probleem. En dat lijkt me ook waarom Syrië redelijk gratuït aan uh, dit proces kan meedoen. Want ze weten dat uh, uh, ten eerste moet nog opgelost worden wie er komt. Ten tweede moet er opgelost worden wie er precies aan tafel zit te onderhandelen. Nou ja, dan moet er nog een akkoord gesloten worden... en dat moet dan ook nog door de hele oppositie worden uitgevoerd. Daar kan zoveel misgaan, eigenlijk... dat ze het spel heel lang mee kunnen spelen... zonder dat zij uh, als spelbreker worden aange aangezien. Ik word eigenlijk al moe als ik eraan denk. Maar wie weet, we blijven hoopvol. Sander van Hoorn, dankjewel. Nou ja, mag ik me nog even oh, heel ja. kort iets zeggen? Want dat is namelijk wel het, het risico. Hey, jij wordt er al moe van. Uh, je zult zien dat als die conferentie doorgaat... dat iedereen toch een beetje hoop begint te krijgen... Dat is ook waar ze op hopen. Maar stel dat het dan mislukt. Dan hoef je het komende jaar niet meer aan een conferentie te denken. Dan is het momentum wat er al niet was, is dan helemaal weg. En dat is wel een jaar waarin er heel veel mensen doodgaan. Dat scenario parkeren we even. Sander van Hoorn, dankjewel. 2014 wordt ook een cruciaal jaar voor Afghanistan. Er wordt een nieuwe president gekozen... maar de meeste spanning wordt veroorzaakt door het feit... dat de meeste internationale troepen het land zullen verlaten. Bij mij in de studio Natalie Reiton. Zij was tot januari cospendent in Afghanistan voor de Volkskrant. Welkom in de studio. Dank je wel. Je hebt er drie jaar gewoond Klopt. in Afghanistan. Uh, je hebt veel mensen leren kennen in die tijd. Ja. Um, is het dan ook voor jou persoonlijk een spannend jaar... om te zien wat er in Afghanistan gaat gebeuren... en misschien wel met het lot van de mensen die je daar kent? Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel Afghaanse vrienden en uh, vriendinnen iets minder... maar we hebben vrienden die ik heb gemaakt daar... om wie ik me ernstig zorgen maak. En uh, nou goed, één hele goede vriend van mij heb ik uh, onlangs het nieuws gekregen... dat hij is ontsnapt naar uh, Amerika... En daar ben ik uh, ja, heel erg blij om. Ik heb natuurlijk een dubbel gevoel bij. En uh, ja, Omdat de, de, de slimme mensen, de, de mensen om wie ik heel veel geef... die, die heel veel kunnen, ja, die willen weg uit Afghanistan. Het zinkende schip verlaten. Zeker, ja. Als we even, uh, voordat we <coughs> vooruitkijken, even de situatie schetsen in Afghanistan nu. Hoe staat het land er nu voor? Nou, ik zou zeggen, ik, ik baseer me altijd op de wat de Afghanen mij vertellen. Dus dat is niet per se uh, wat waar is, maar wel de, het sentiment in het land. En dat is dat mensen het inderdaad zien als een zinkend schip. Het is, uh, het, is, het is heel erg triest. Je hebt allerlei scenario's over wat er kan gebeuren in Afghanistan. Ik kan niet in een glazen bol kijken. Maar bij alle scenario's komt heel veel geweld voor. Waarbij het meest bloedige scenario een enorme grote burgeroorlog is. En het meest een ja, positieve scenario is dat het nog een hele tijd doormoddert, zoals nu... met uh, zeer regelmatige aanslagen en heel veel Afghaanse burgers die uh, sterven. is wel een keuze, die ja. twee. Ja. Um, er zijn nu nog NAVO-troepen. Uh, mm -hmm. Die zijn ruim tien jaar lang daar bezig geweest met missies uitvoeren. Die gaan ook weg. Wat, wat voor vacuüm levert dat op en wat zal het vanaf het moment eigenlijk dat ze vertrekken betekenen voor de Afghanen? Nou, Wat je nu ziet, is een, het is gewoon een hele zorgwekkende situatie. Ik ben altijd heel erg genuanceerd geweest... in uh, ja, wat, er, wat, wat er gaat gebeuren en, en hoe, de, hoe de situatie is. Maar zelfs ik uh, begin nu echt een beetje de moed in mijn schoenen te zakken. Uh, zoals bijvoorbeeld hè, dat er vandaag bekend is geworden... dat misschien uh, de Afghanen weer... De steniging willen gaan invoeren. Voor om, overspel. Ja, als straf voor overspel. Nou, dat is natuurlijk iets wat twaalf jaar geleden nog voorkwam onder de Taliban-tijd. En, en toen zijn er westerse militairen gekomen, geprobeerd om daar een uh, democratisch rechtssysteem op te zetten. Ja, en nu zie je dus op het moment dat de, de westerse militairen hun kont keren, om het maar even zo plat te zeggen... dat, uh, ja, dat dreigt gewoon weer helemaal teruggedraaid uh, te worden. En zo zo'n maatregel, hè, wat wij als barbaars en middeleeuws zouden omschrijven... Ja. is dat dan een uitdrukking van de wens van de bevolking daar? Of hebben we het over een kleine fractie van radicalen... die dat weer gaan invoeren met dwang? Nee, ik denk dat dat echt uh, heel erg goed weergeeft... wat uh, het grote deel uh, van de bevolking wil. Dus wij hebben in het Westen nog wel eens het idee... dat de Taliban een soort buitenaardse wezens zijn die uh, de Afghanen uh, een soort wet opleggen... die de Afghanen eigenlijk helemaal niet willen. Maar wat ik heb als, in drie jaar tijd heb gezien toen ik daar uh, woonde... is dat echt het merendeel van de bevolking... dus dan heb je het echt over 60 of 70 procent van die mensen... die zijn gewoon voorstander van de sharia. Dus die zijn voorstander van de leefwijze van de Taliban. Dus de Taliban zijn hun broers, hun neven. Zijn dus Heel veel mensen zijn het daarmee eens. Ook vrouwen. Ja, nou ja, vrouwen hebben nou eenmaal niet zo heel veel te zeggen. Maar ook vrouwen die ik heb gesproken de afgelopen jaren. Die zeiden, weet je, het enige wat ik wil... is, net zoals vrouwen in Nederland waarschijnlijk... dat ik veilig over straat kan. Dat mijn kindjes naar school kunnen. En dat niemand in mijn familie, mijn familie doodgaat. En als dat dan betekent dat dan de Taliban... De macht hebben, doe dan de Taliban in godsnaam maar. Want nu ben ik elke keer als mijn kind naar buiten toe loopt, bang dat hij omkomt bij een aanslag. Ja, het zijn natuurlijk keuzes uit vreselijke eh, grootheden, uit ja, ja. vreselijke kwaadheden. Maar er zijn echt heel veel mensen die ik heb gesproken die zeggen: Weet je, als je in Afghanistan op dit moment, als je je zus verkracht wordt of je broer vermoord wordt... dan heb je gewoon geen enkele kans op dat je je, je, je recht kan halen. Tenzij je heel veel geld betaalt aan een rechter. En zij zeggen van ja, twaalf jaar geleden bij de Taliban... die waren heel vreed, maar tenminste was er toen wel... een situatie dat uh, een dader binnen een dag gestraft werd. Heeft die aanwezigheid van uh, westerse troepen... diplomaten, journalisten, al die mensen... heeft dit dan geen enkele imprint... Gehad blijvende resultaat op het gebied van democratisering van die maatschappij. Jawel, er zijn kleine succesjes geboekt, geboekt. En met name op het gebied van onderwijs. Dus wat je ziet, en wat ik elke ochtend zag als ik naar buiten liep uit mijn huis in Kabul, zag ik gewoon honderden kleine meisjes, krioelen met schooltasjes op en, en met kleine hoofddoekjes om. En die gingen naar school. En dat was natuurlijk helemaal niet zo twaalf jaar geleden. En onderwijs is iets wat je gewoon niet meer kan afpakken. Dus er zijn wel degelijk, is er nu een, een generatie die in ieder geval 10, 12 jaar onderwijs heeft gehad. Hè. Het is heel slecht kwaliteit onderwijs. Maar de, tuurlijk, dat, heeft wel, dat zijn kleine succesjes. Maar je ziet wel nu dat de Westerse militairen zich uh, terugtrekken... dat heel veel van die kleine succesjes teniet worden gedaan. Ja, bijvoorbeeld door het herinvoeren van de steniging. Ja, Er dus blijft een kleine Amerikaanse troepenmacht achter. Heb je enig idee wat ze daar gaan doen of wat ze nog kunnen doen? Ja, dus wat de bedoeling is, is tot nu toe hebben we heel veel vechtmilitairen gehad, om het maar zo te zeggen. Die gingen echt de bergen in en die gingen jagen op uh, jihadisten en hun uh, terroristen uitschakelen. En wat er vanaf 2014 gaat gebeuren, is dat die uh, militairen allemaal trainingsmilitairen worden. Dus die gaan niet meer zelf jihadisten uitschakelen, maar die gaan Afghaanse militairen en politie opleiden om te zorgen dat die zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de veiligheid in Afghanistan. Dat is het theoretische plan. Mm het -hmm. klinkt mooi op papier en in de praktijk is dat natuurlijk enorm lastig. Vaak kunnen die mensen niet lezen? Nee, en daarom dus ook geen procesverbaal maken. Ze kunnen geen kaart lezen. Het zijn allemaal hele praktische problemen... waardoor het niet zo goed gaat. Ja. Uh, 2000 stamoudsten, politici, hoge geestelijke stemden zondag voor een veiligheidspact... waarin die trainingsmissie geregeld wordt. Uh -huh. President Karzai wil dat niet ondertekenen. Waarom niet? Dat is heel moeilijk. Ik heb wel eens van de Afghanen gehoord... die zeiden tegen mij, als je denkt dat, die, dat je het begrijpt... dan heeft iemand je het verkeerd uitgelegd. Hè? Dus er zijn allerlei <lacht> dingen in, in Afghanistan... waar hele motivaties achter zitten... waar ik ook niet achter kan komen. Maar een van de dingen die meespelen... Uh, is dat Karzai nu acht jaar heeft gezeten als president... En dan mag je volgens de Afghaanse wet niet nog een keer herkozen worden. Mm -hmm. Dus hij gewoon, moet gewoon volgend jaar het veld ruimen. En misschien probeert hij die tijd te rekken. Want hij weet ook wel, zodra hij president af is... en dat president paleis uitwandelt... Ja, dan is hij gewoon binnen een half uur dood. Dus hij moet of... Is dat zo? Ja, dan wordt hij gewoon opgeknoopt aan een hoogste boom. Zoveel mensen hebben een hekel aan hem. En zeker de, de Taliban, die op die man zal gejaagd worden. Dus hij moet of naar het buitenland... of hij moet in een soort fort blijven wonen in Kabul. En hij wil zelf, heeft zelf ook al op allerlei manieren aangegeven dat hij eigenlijk veel langer aan de macht wil blijven. Misschien is dat de reden. Nou ja, als dat de consequentie is, zou ik ook aan de macht willen blijven. Nou ja, dat, dat zou kunnen zijn. Er zijn ook andere mensen die zeggen, nou, misschien probeert hij wel door, uh, door bijvoorbeeld zo'n stenigingswet uh, uh, oogluikend toe te staan. Probeert hij daarmee wel een soort wit voetje te halen bij de Taliban, zodat hij misschien toch blijft leven daarna. Ik begeef het nu echt op het vlak van speculatie hoor. Ik kan niet in iemand zijn hoofd kijken. Dit is heel erg lastig om te zeggen. Maar er zal zeker een politiek motief achter zitten. We weten eigenlijk dat we heel weinig weten. Zo is het. Concludeer. Natalie Reiton, dankjewel dat je hier wilde zijn. Dankjewel.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 Love is the prize All over where I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was long. Wake me up, Aloe Black. Afgelopen weekend werd in Ierland het Nederlandse vissersschip Annelies Elena aan de ketting gelegd. Deze zogenaamde trawler, de grootste ter wereld, zou dode vissen hebben teruggegooid in zee. En dat mag niet. Deze megavissersschepen zijn al langer omstreden. En dit is dan ook niet het eerste incident. Over deze trawlers ga ik praten met Dos Winkel, oceaanbeschermer. En Ad Korte, zeebioloog en consultant voor verschillende rederijen. Waaronder de rederij van de Annelies Elena. Heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Korte, u kent dit schip. Kunt u het voor ons beschrijven? Uh, ja, het is een heel groot schip. 145 meter lang, 19 meter breed. Groot motorverbouw. Het is oorspronkelijk gebouwd in Ierland voor een Ierse reder. En uh, ja, die kon er die kon niet mee, uh, die kon het niet de maken. En toen heeft hij het verkocht aan een Nederlandse rederij. En ik heb begrepen dat het een soort uh, ja, varende visfabriek is. Wat gebeurt er allemaal op zo'n schip? Nou, het schip dat vangt vis en vervolgens wordt die vis ingevroren. En uh, om te zorgen dat het schip lang op zee kan blijven, is het uh, zo groot gemaakt. Uh, deze schepen zijn ontworpen om buiten Europa te vissen, in Afrika en in de Pacific. En uh, om te voorkomen dat ze elke week naar binnen moeten, hebben ze dus een heel groot uh, vriesruim. Waar de vangst van uh, vier, vijf weken in opgeslagen kan worden. Vier, vijf weken. En dan hoeveel kilo vis praten we dan over? Uh, dit schip kan maximaal 7000 ton laden. 7000 ton, dat is dus uh, 7 miljoen kilo. 7 miljoen kilo. Um, dat klinkt heel efficiënt, als je dat zo hoort. Zeker als ze zo lang weg kunnen blijven en niet uh, naar de haven hoeven. Toch hebben deze trawlers bijnaam als de ship from hell. Waar komt dat vandaan? Ja, deze schepen die worden, die worden uh, als doelwit gekozen door milieugroeperingen. Omdat ze uh, zo groot zijn. En ja, als je ze op de eerste gezicht ziet, zijn, ziet ze er een beetje uh, angstaanjagend uit. Maar ja, uh, alle dingen zijn groot tegenwoordig. Uh, als we goederen willen vervoeren, dan doen we dat ook niet meer met een trekschuit, maar met een groot containerschip. Uh, als we windmolens willen bouwen, dan zetten we die ook niet een uh, molletje op elk huis, maar dan bouwen we een groot park in zee. En zo gaat het met de visserij ook. Willen we vis uh, economisch kunnen exporteren? En de vis die deze schepen vangen, die gaat uh, voornamelijk naar Afrika. En uh, omdat die schepen zo groot en efficiënt zijn, kunnen we daar vis aanbieden die door, voor Afrikanen betaalbaar zijn. Als de, de vis met kleine bootjes gevangen zouden worden, dan zouden de Afrikanen dat nooit kunnen betalen. Dan zou het een stuk duurder zijn. Dos Winkel, wat u betreft, dus ook geen ship from hell deze trawler? Absoluut wel. En uh, mijn haren gaan een beetje recht overeind staan als ik dit hoor. Waarom precies? Nou, er zijn een heleboel problemen met die megatrollers. Die vangen dus ongelooflijk grote hoeveelheden vis. Uh, meneer zegt net iets over Afrika. Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar Senegal, waar ze nu niet meer mogen vissen... maar daar visste zo'n megatroller met Iers Nederlands kapitaal... in een periode van een maand ongeveer... Uh, dat wat 9000 lokale vissers in een jaar visten... de oceaan was leeg, er was alleen nog maar plankton en kwallen... de lokale mensen die moesten de bossen in om daar uh, dieren te schieten... omdat ze toch nog aan hun voedsel en eiwitten moesten komen. En dat werd allemaal ondersteund door de, door de overheid van Senegal in dit geval. Want die kregen geld van Europa voor de visserijrechten... Uh, voor die grote schepen. Dus, uh. En de, de lokale mensen kwamen natuurlijk enorm in opstand. Dus dat was een enorm probleem. En het allergrootste probleem is die teruggooi van die megatrawlers. Uh, Parlevliet en uh, Van der Plas uh, ja, zijn natuurlijk niet onomstreden. Dit is al een aantal keren gebeurd. Ik heb hier een dossier, dat wil je niet weten, over deze maatschappij... Uh, ze zijn uit Australië, Godzijdank, weggestuurd... omdat ze daar de zaak leeg wilden vissen. Uh, ze hebben in Frankrijk een enorm uh, probleem gehad... en een, een boete van meer dan uh, 500.000 euro. Ze hebben in Duitsland een enorm probleem gehad. En ze zijn ook enorm slim, want ze hebben hun tankers, uh, om even bij beeldspraak te blijven, in, in allerlei landen. Uh, ze zitten niet alleen in Nederland... Ze doen het heel slim. Ze zitten in Duitsland, in Engeland, in Litouw, in Noorwegen. En uh, zo kunnen ze dus enorme quota binnenkrijgen. Ja. Um, even voor mijn begrip. U zegt dat uh, een zo'n troller voor de uh, kust van Senegal... Uh, ja. evenveel vis heeft gevangen als 9000 uh, kleinere schepen. In een jaar. En dat deden zij in een maand. In een maand. Als, maar, als ik ja, daar even Korte? tussendoor mag komen. Ja, zeker. Ik, ik, ik, ik hou die visserij bij in Afrika... En meneer Winkel, die weet blijkbaar meer dan ik. Bij mij weten heeft er nooit een Nederlandse trollen in Senegal gewerkt. Ik ben daar 100% zeker over. Ik weet precies van alle schip waar ze zitten. Ja, het was de Atlantic Dawn. En dat was met nederlands IS kapitaal Dat weet u net zo goed als ik. Meneer Winkel, de Atlantic Dawn heeft nooit in Senegal gevist. Ik weet precies Nee, dat is gewoon niet waar. Het schip is in 2001 in Mauritanië gekomen... heeft alleen maar in Mauritanië gevist. Goed, ik, ik, uh, ik heb uh, één gast ja. over de lijn en één over de telefoon... dus ik kan de ja. documenten op dit moment niet controleren. Dus daar nee. komen we niet uit. Ik wil even naar het allergrootste bezwaar uh, wat u heeft, meneer Winkel. Is dat nou dat lokale vissers eigenlijk helemaal geen kans hebben... en niet meer daar kunnen vissen? Of is het het feit dat de zee leeg gevist wordt? Waar gaat nou, het nu eigenlijk het, precies het, om? Het, dat, dat zijn twee van de drie bezwaren. Het, het grootste bezwaar is natuurlijk dat zij... Uh, in principe van tevoren hun uh, vangst verkocht hebben. Dus voordat ze gevangen hebben, hebben ze hun vangst verkocht. Uh, ze hebben dan aan de kopers beloofd... Uh, wat voor soort vis dat is, hoe groot die moet zijn. Uh, en dat is dan het grote probleem. Want ze, Sorry, ze vangen natuurlijk veel en veel meer... dan alleen de ten doel gestelde vis. Mm -hmm. En wat en voor, wat voor dieren probleem. hebben we het dan over? Dat we vangens... hebben het over de kleine exemplaren. We hebben het over allerlei vormen van bijvangst. Dat kan variëren van dolfijnen tot zeeschappadden... tot andere soorten ja, vissen. Dus ook bijvoorbeeld bedreigde dieren. Precies, Korte... En dat gaat allemaal dood overboord. Ja, dat is dat high grading waar we het over... het schoemelen van ja, de trollervissen hebben. Meneer Korte, uh, ik heb nooit op zo'n troller gezeten... maar ik kan me voorstellen als we hebben over zulke afmetingen... zulke grote netten, dat dit ook daadwerkelijk gebeurt... Uh, ja, ik heb, ik heb zelf veel op deze schepen gezeten. Ik heb ook waarnemersprogramma's gehad aan boord van deze schepen. Ja, ieder schip vangt wel eens vis bij uh, die, waar ze niet op, uh, op uit zijn. Ja, ja maar als dat het dan zulke niet alleen op grote schepen gaat... dan leek me dat de bijvangst ook gigantisch is. Nou, het, het, het, het punt is dat er maar een paar van deze schepen zijn. En uh, deze schepen die, uh, die vangen wel veel. Maar als je diezelfde vangst laat maken door honderd uh, kleinere schepen... dan is het bijvangstprobleem nog veel groter. Uh, om even uh, door te gaan op de omvang van die schepen... Schepen. Ik ben zelf uh, ongeveer 40 jaar geleden begonnen als baas van het haringonderzoek in Nederland. Op dat moment was de haring in de Noordzee bijna uitgestorven. En dat was gebeurd door kleine schepen. Op dit moment hebben we dus die hele grote schepen. Maar dankzij ons visserijbeheer is de haringstand in de Noordzee op dit moment perfect. Er zitten mm. eigenlijk te veel haring. Mm. Dus de omvang van die schepen is op zichzelf niet het probleem. Meneer Winkel, uh, ja. vies je minder bijvangst dan als er bijvoorbeeld duizenden kleine schepen zijn? Nou, dat is dat toch is, winst? Dat, dat, dat is, er geen sprake van dat zou hooguit voor de Zuid-Chinese zee kunnen, uh, kunnen gelden. Omdat daar inderdaad wel heel erg veel kleinere schepen aan het werk zijn. Maar dat geldt zeker niet voor de plaatsen uh, waar deze boten zoals de uh, Annelies Lena en de Maartje Theodora... die destijds in Frankrijk die problemen heeft gehad. Abel Tasman trouwens, die is al zes keer van naam veranderd. Uh, afhankelijk van waar ze een probleem krijgen veranderen ze de naam en dan ook de plaats waar die vandaan komt. En dan beginnen ze opnieuw. En dan beginnen ze opnieuw. Meneer, meneer en het Cor is dus aangetoond... dat ze die enorme uh, bijvangsten gewoon dood overboord gooien. Afschaffen dus, wat u betreft, meneer Winkel. Dus, of niet? Dit is niet alleen wat mij betreft. De Verenigde Naties heeft in 2011 een rapport uitgebracht... waarin staat dat alle grote trawlers, alle grote fabriekschepen... per acuut eigenlijk uit de zee zouden moeten worden gehaald. Meneer Korte, een laatste reactie. Nou, uh, meneer Winkel, die geeft het voorbeeld aan van de, het, het schip de Jan Maria dat vorig jaar in Duitsland uh, door Greenpeace beschuldigd is van, uh, van high grading, Dat is enorm in het nieuws geweest. Uh, twee weken geleden heeft de Duitse rechtbank uitspraak gedaan over een klacht die Greenpeace had ingediend tegen dit schip. En de klacht is op alle punten ongegrond verklaard. Uh, dat bericht is helaas niet in de media verschenen. Goed. De, we de, gaan er niet, de, de boete van Frankrijk blijft overeind. 580.000 euro voor illegale visserij. Voor het vissen met twee netten. In plaats van één. Het nooit opgegeven hebben van de bijvangst. Vanaf 50 kilo per dag bijvangst moet dat opgegeven worden. Gebeurt gewoon consequent niet Goed. bij de firma Parlevliet en Van der Plas. Oh, heren, ik geloof dat we agree to disagree. Hartelijk dank, Dus Winkel en Gla Afkorten. Graag gedaan, graag gedaan, hoor. Graag gedaan. Michael Kiwanuka, I'll get along. Het programma Uitzending Managers... viert morgen haar 35-jarig jubileum... in aanwezigheid van Prinses Beatrix. Het PUM, zoals het in de volksmond genoemd wordt... zendt oud-topmensen met jarenlange ervaring en expertise... op echt allerlei gebieden uit naar ontwikkelingslanden... om daar vrijwillig bedrijven te helpen en ondersteunen. Judith Bos en Ries de Winter gingen voor het PUM... al diverse malen op missies, zoals dat daar heet. Goedenavond, beiden. Hallo, dag. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Judith Bos, uh, ik begin bij u. De luisteraar kent u misschien nog als presentator... en programmamaker bij de NCRV. Waar ging uw laatste missie naartoe? Naar Armenië. En dat is altijd een beetje, beetje. Mensen vragen dan meteen: wat ga je nou met jouw vaardigheden in Armenië doen? <laughs> maar ja, ik ben natuurlijk wel zo langs. Want een senior expert als het gaat om, uh, om presenteren. He? Ik geef presentatie- en mediatrainingen. En zelfs in uh, landen als Armenië is behoefte aan training. En dat heb ik daar gedaan bij een heel klein um, lokaal televisiestation. Ik heb ze geholpen met het verbeteren van hun programma's. Uh, met Alleraardigst resultaat, moet ik zeggen. Wat goed, wat bevredigend lijkt ja, me dat. Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Um. Even naar een, Armeens, een klein Armeens televisiestation. Is dat uh, uh, heel primitief? Is dat een beetje zoals u begindagen ben, uh, bij de NCRV? Is dat een wereld die ik me niet zou kunnen voorstellen? Ja, je slaat de spijker op de oh. kop. Want kijk, ik ben natuurlijk in de zestiger jaren begonnen. En zo zag het daaruit toen ik binnenkwam. Echt, je moet het voor je zien. Dat, is, dat zijn een, uh, houten kistjes met een lapje eroverheen. Dat is de tafel. Een wibbelend stukje karton als decor. Overal losse draden in de studio. Hele oude monitor tortjes overal. Nou ja, het was, het was aandoenlijk bijna om te zien. Een hele slechte belichting. Ja, dus alles... Dodelijk voor een presentator, weet ik Dodelijk. uit ervaring. Iedereen had er wallen onder zijn Och. ogen en zag er niet uit natuurlijk. <laughs> dat kan je wel voorstellen. Maar het leuke is natuurlijk dat ik juist op dat terrein heel goed kon helpen. Want de taal was natuurlijk een, een probleem. Niemand spreekt daar Engels. Ik had wel een goede tolk. Maar ik kon dus niet helpen op het gebied van presenteren. Hè. Wat jij doet. Hè. De toon van je stem. En de klank, kleur van je stem. Of hoe je het ook noemen wil. Daar kan ik natuurlijk in het Armeens niks verstandigs over zeggen. Maar wel als het gaat om hoe ze moeten zitten. Hoe ze zich moeten kleden. Hoe ze moeten kijken. Eh, dat ze wat directere vragen kunnen stellen. Nou ja, enzovoort. Prachtig. Ik had daar ja. een documentaire over willen maken. Als ik het zo hoor. Ja, ja. <lacht> Lies de Winter. Hoe vaak bent u al voor het PUM op pad geweest? Vijftien uh, keer inmiddels. En wat is uw expertise? Wat heeft u te brengen naar zo'n land in ontwikkeling? Ik ben chemicus. Uh... Uh, ik heb voornamelijk in de farmaceutische industrie gewerkt en ik uh, coördineer nu alle projecten op het gebied van uh, far uh, farmaceutica en cosmetica en uh, ja zo af en toe dan mag ik ook mezelf uh, uitzenden. En hoe bedoelt u? u nou, uzelf... ik, uh, ik ben coördinator voor deze sector. Dus ik heb een, uh, 60 experts in mijn kaartenbak. En ik krijg zo'n uh, 35, 40 projecten per jaar krijg ik binnen. En daar zoek ik dan een uh, geschikte expert bij. En dan, soms bent u de meest geschikte expert voor een soms, klus. Soms ja, als het echt uh, uh, zo uh, onduidelijk is uh, wie ik daar al nou voor moet zoeken... dan uh, denk ik van, kom, laat ik het zelf maar doen. Dan neemt u dat, uh, die klus op zich. En, en als we dan kijken naar nou, 15 keer uitgezonden is echt heel vaak. Um, welke was de meest memorabele, als u er één moet kiezen? Ja, de meest uh, memorabele dat was in uh, Zuid-India. Dat was in uh, Bangalore. Dat was een uh, bedrijfje dat uh, maakt uh, biologische uh, bestrijdingsmiddelen. Biopesticiden. Dus die, maken, die, die kweken uh, bacteriën, schimmels en virussen om insecten ziek te maken. En ja, dat waren allemaal biologen. Dus die konden dat uitstekend uh, kweken en die wisten er alles van. Alleen ja, dan moet je het spul wel aan de boer geven die het verspuit. En dan moet er iets mee gebeuren. Dus ze hadden een, een bacteriekweek en die mengden ze met uh, talkpoeder. En dan moest die boer moest dat in het wa met, met water oproeren. Alleen als je daar niet een bepaald soort zeep bij doet, dan mengt die talkpoeder niet met dat water. Dus dat heb ik ze laten zien. En dan zeggen ze even, aan, oh, is Gewoon dat Gewoon een er? klein beetje zeep, dat was alles. Ja, een speciaal soort, soort zeep. Je moet om het vloeibaar te houden. Om het uh, met water te laten bevochtigen. Een bevochtigingsmiddel. Maar dat eigenlijk een, een hele eenvoudige oplossing voor, een, voor hun in ieder geval een groot probleem. Ja, dat, uh, dat, dat was echt, uh, echt, echt leuk om dat te zien hoe dat, uh, hoe, hoe dat werkt. Dan. En ze stonden uh, dus ja, allemaal... Ja. Oh, oh ja, ah. van, oh, ja dat, uh, <laughs> dat, dat wisten we niet dat dat zo, dat dat zo moest. Ja. En dan bent u ja. even ook hun persoonlijke held, kan ik me ja, zo wel ja, ja, voorstellen. Ja, ja, dat is... Uh, dat was echt leuk. Ja. En mevrouw Bos, het lijkt me ook: uh, dit, dit klinkt natuurlijk heel avontuurlijk en, en ook wel romantisch op een of andere manier, maar tegelijkertijd lijkt me ook echt zwaar. Want ik heb begrepen dat de opvang van degene die als expert komt, wordt geregeld door de plaatselijk bedrijf. of uh, uh, Ik weet niet wie dat doet, maar in ieder geval niet vanuit Nederland. Ja, dat klopt. Dus je kan op de meest wonderlijke plaatsen terechtkomen. Je kan in een logeerkamer bij, bij oma terechtkomen. Maar het kan ook een, een redelijk hotel zijn. Het hangt er natuurlijk vanaf. Kijk, als je naar Siberië gaat, omdat je daar uh, iemand moet adviseren... Over, de, over aardappelteelt, dan kan je zomaar op een stromatras... ergens in een hoek neergelegd worden. Maar waar ik was in Armenië, dat was een heel redelijk, uh, was een heel redelijk hotel... Dus dat dat U dat. Je heeft nog niet wel bij mee. oma op een uh, stroomat. Nee nee, nee, nee, nee. Maar wat wat Ries net vertelt, hè, dat is zo ontzettend leuk. Ze zijn zo blij als je komt. Mm. Dus het is ook voor ons pummers, hè, <lacht> voor ons seniors. <lacht> ja, dus, ja, zo heet dat, een pummer. Is het echt heel erg leuk om te doen. Kijk, je moet het zelf leuk vinden. Want als dat niet het geval is, ik denk dat Ries dat, uh, dat zal beamen. Dan, dan, dan straal je ook niet iets uit van jongens, dit vak wat je gaat doen, dat is dat is interessant. Nee, tuurlijk, dat lijkt mij ook. Maar als we een soort uh, gemeenschappelijke deler moeten zoeken... bij al die pummers, wat voor mensen zijn dat eigenlijk die dat doen? Nou, het zijn dus allemaal mensen die het... Uh, uh... In, dus leuk vinden om het te doen. Het zijn mensen die dus 30 jaar werkervaring hebben, dus goed zijn in hun vak. Dat moet je dat hebben ook? Moet je minimaal ja, 30 jaar ervaring? Ja, ja, minimaal 30 jaar werkervaring. Het zijn dus niet alleen gepensioneerden, maar het zijn ook mensen van 50 die gaan, die het interessant vinden om hun kennis, hun know-how naar een, naar een ontwikkelingsland te brengen. En, en Pum doet dus vooral veel aan ontwikkelingssamenwerking. Hè. Ze willen heel graag met die bedrijven uh, contacten leggen met Nederlandse bedrijven. Bedrijven. Dat is ook een streven. Want, want als je nou dat televisiestation neemt van mij, hè, dat, dat was in Gyumri, dat is een heel klein stadje in Armenië. Die proberen nu eh, advies te krijgen van een Nederlandse expert die hun kan helpen met het overschakelen van analoog naar digitaal. Ja. Nou, dat is natuurlijk iets, dat, daar weten ze niks van. Ja. En omdat ze natuurlijk geen Engelse televisie, Engels sprekende televisie kunnen, kunnen bekijken, eh, moet ze het echt van ons pummelkundige. Moet het komen. De pummers gaan de wereld redden. Ja. Uh, Ries de Winter, um, we hadden het net over op een stroommatje bij oma liggen. U had het net over een succes met een klein beetje zeep. Ik kan me ook voorstellen dat het van die 15 keer niet altijd is gelukt. Wanneer had het geen zin eigenlijk voor uw gevoel? Het was erg lastig in Zuid-Afrika. Daar was ik bij een bedrijf wat uh, schoonmaakdiensten verleende. En die hadden ontdekt dat als ze de schoonmaakmiddelen zelf gingen maken... dan uh, sparen dat geld uit. Dus die hadden in, in hun schuur, maakten ze zelf een vloeibare zeep. En uh, ja, ze, ze hadden dat project aangevraagd. Want ze zeiden van, we gooien wat bij elkaar, maar we weten eigenlijk niet wat we doen. We <lacht> hebben daar twee jongelui die die doen dat voor ons. En zou je die wat scheikunde kunnen bijbrengen? Nou ja, dat, uh, mm -hmm. dat wil ik wel. Dus ik kom daar en ze zeggen van, ja, die twee jonge lui hebben we net ontslagen. Want uh, ja, ze konden niet alleen. Ze hadden geen verstand van scheikunde, maar ze konden ook niet rekenen. Dus uh, daar hadden we niks aan. Dus ja, dan sta je daar. Ja, zei ze, maar uh, de direct, direct, directeur was een, was een vrouw. En die zei van. Mijn echtgenoot, die is uh, mechanisch ingenieur. en die kun je vast wel een beetje scheikunde bijbrengen, dan moet hij het maar uh, leren. Dus ik heb een scheikundeboek erbij gepakt en hem wat sommen laten maken. Maar hij vertikte het om zijn huiswerk te doen, dus dat, dat werd niks. Dus ja, dan heb ik wel allerlei recepten opgeschreven. En nou, wat hij wel heeft gedaan, hij heeft de schuur opgeruimd. Kijk, dat is dan toch wel iets, dus, okay. tenminste. Hij heeft maar zijn, u laat uh, zich niet daardoor uit het veld slaan. Hij heeft een... zijn auto weggehaald, de, auto, de, de autobanden opgeruimd... en de brandblusser in elk geval bij de ingang gehangen. Hij heeft een rek gemaakt waar, dat hij de grondstoffen... en de eindproducten een beetje gescheiden heeft. Dus uh, ja, uh, hij, iets was op weg. Een beetje, hij was op weg. Als het om constructie ging, dan ging het wel. Maar als het om scheikunde ging... <laughs> ja. Mevrouw Bos, het is, het, is het ook zo... Um, Bijvoorbeeld, als ik. Ik denk dat het veranderd is in de maatschappij. Ouder is niet meer ouder. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn vader bijvoorbeeld. Dat is iemand die uh, nog volop in het leven staat. Ontzettend veel kan doen. Ook graag jonge mensen wil helpen. Is dat ook een belangrijke drijfveer voor de pummers om nog ertoe te doen? Om ja. het gevoel te hebben dat je uh, zinvol bezig bent met al je kennis. Zeker. Zeker. Dat is heel belangrijk. Want er zijn natuurlijk zoveel kwieke en energieke uh, 65-jarigen. die verschrikkelijk graag nog bezig blijven. die, die, die niet alleen maar willen bridgen of, of, of golven. Die, die iets nuttigs <lacht> willen doen voor de mensheid. Ja, en die mensen die zijn het dus. Weet je, er zijn dus 3200 vrijwilligers bij de, bij de PUM. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En we hebben dus 2000 projecten per jaar. Jaar. Dus al die mensen dat, ja, die, die vinden het interessant om iets nuttigs te doen voor een ander. En aangezien natuurlijk ontwikkelingssamenwerking tegenwoordig echt veel meer is van aid and trade. Hè, hulp en handel. Mm -hmm. dat, dat past ook meer in het tijdsbeeld. Het is dus helemaal niet we gaan zielige mensen helpen. Nee, een soort maar... gelijkwaardige partnerschap eigenlijk. Precies. Ja. Dat is het. En dat is ook voor iedereen interessanter. Ries de Winter waar gaat de volgende missie naartoe? Dat weet ik nog niet. U heeft nog niet een hele moeilijke nee, ik dossier nog, uh, het vond, nee, gevonden? Nee, dat, uh, dat komt vanzelf al. Waar zou u graag naartoe willen? Is er nog een droomproject? Eh... Uh. Ja, ik ben uh, de hoek van uh, Vietnam, Indonesië nog niet geweest. Maar verder heb ik redelijk wat van uh, de wereld gezien ja, inmiddels. Na ja. 15 missies. En mevrouw ja. Bos, voor u waar gaat de volgende missie naartoe? Nou, ik zou wel graag naar een Frans sprekend land willen. Want uh, ik, ik spreek redelijk Frans. En er zijn niet zo heel veel pummers die Frans spreken. Dus wie weet zit dat er <lacht> nog wel ja. in. Dat vind ik wel leuk. Maar ja, er zijn natuurlijk niet heel veel plekken... waar behoefte is aan, aan het verbeteren van uh, televisieprogramma's. Hè. Dus het uh, is dus wat voor mij wat beperkt. Nou, het dit er. kan altijd beter zou ik zeggen. Dat is waar. Dat is anders, zeker waar. Anders kunt u gewoon langskomen... in Hilversum en mij nog een beetje helpen. Dat, dat denk het... ik niet. Jawel, Nee, zeker. ik ben heel We tevreden wel... over je. Nou, dat is fijn om te horen. <laughs> Judith Bos, Ries de Winter, hartelijk dank allebei. Graag gedaan. gedaan. Het is 5 voor 12. Ilse de Lange en Whalen gaan volgend jaar voor ons naar het Songfestival... onder de naam The Common Linnets. Goedenavond, Kees de Pater van de Vogelbescherming. Goedenavond. Wat zijn dat, Common Linnets? Common Linnets, dat is de kneu. Dat is een uh, klein... Zangvogeltje van, uh, een beetje van het landelijk gebied, van het boerenland. En waarom zouden ze daarvoor gekozen hebben? Ik bedoel, is het, staat hij bekend als een goede zangvogel? Hij maakt, nou ja, ik vind hem wel mooi zingen. Het is geen nachtegaal, maar hij, uh, hij maakt het vrolijk met leuke, leuke trillertjes. Maakt hij leuke muziek? Ja. Zullen we even naar een stukje luisteren? Blijft me een mooi plan. Hmm. ik weet niet of dat winst gaat voorspellen voor het Songfestival. Nee, ik, weet, ik weet ook niet of ze winnen, maar... Was, dit, het, wel een dit, was, een was dit wel een kneu, trouwens? Ja, zo horen we wel, met al die trilletjes. Ja, oh, okay. dat Oké, okay. ja. de Latijnse naam van de kneu is Linaria Cannabina. En hij zou van hennep houden. Is dit nog een soort verborgen boodschap? Ja, dat moet je natuurlijk niet aan mij vragen, maar eh, ja, hij houdt van zaadjes en zeker ook van hennepzaadjes. En eh, misschien helpt dat bij het zingen eh, en in ieder geval bij een goed humeur van het, eh, van het vogeltje. Alhoewel het niet zo heel goed gaat met het vogeltje in Nederland, dan moet ik er wel bij zeggen. Wat dan? Nou, hij heeft zoals heel veel vogels van het boerenland veel last van, eh, van de intensivering van de landbouw. Daarom gaat hij ook wel fors achteruit in, in Noordwest-Europa en ook in Nederland. Uh, maar misschien dat, uh, dat, dit, uh, dat, dat, deze, dat de band daar wat aan kan doen. En die de kneu een beetje kan helpen. Ja, hoe staat de kneu ervoor in Nashville? Hoe bedoelt u? Nou, in Nashville, Tennessee. Daar gaan uh, Ilse de Lange en Whalen een plaat opnemen samen. En ik vroeg me af ja, oh, of die ja, dank, daar een, dank, beetje, ik... een beetje gedijt, zeg maar, in die omgeving. Nee, in geheel niet, want dan komt hij niet voor... Uh, dus dan kan hij ook moeilijk gedijen. Hij komt uh, voor in Europa en hij komt voor een beetje aan deze kant van, uh, van Azië zo... maar hij komt uh, niet voor in Amerika. Daar heb je weer andere vinken die wel een beetje op kneuien lijken. Mm -hmm. En misschien ook wel van uh, cannabis of van hennep houden... maar niet de kneu. Hey, en, en hoe doet hij het in Kopenhagen eigenlijk? Uh, in Denemarken, ja, daar heb je ook kneuien. Uh, <lacht> daar doet hij het ook niet vreselijk goed... maar wel iets beter dan in Nederland. Wordt u gek van mijn vragen of niet? Ik vind ze wel leuk. Het <laughs> is even wat anders. Het voor is voor de, voor de dag. <laughs> moet <laughs> kunnen toch, zo vlak voor, uh, voor middernacht. Ja, ja, ja. ja. Vorig, nee, moet, jaar, moet vorig jaar hadden we birds, dit jaar dus de uh, linnet. Uh, vogels doen het goed. Um, houdt u zelf een beetje van het Songfestival? Ja, ik hou wel enorm van het Songfestival. Ik hou nog wel meer van vogels. En uh, ja, vogels doen het vooral goed op het Songfestival. buiten sommigen wel en anderen niet. De kneut is niet zo goed. Maar misschien brengt dit een kentering teweeg. Wie weet. Kees de Pater, hartelijk dank. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wijs. Straks Casa Luna, ook met Mieke. En voor daarna, slaap lekker. Het tijd voor mij te gaan...